Uur. Waterbal met het nrws journaal Geert Dales stopt toch per direct als partijvoorzitter van 50 plus. Dat laat hij weten in een brief aan de partijleden. Een maand geleden kondigde hij aan op termijn te vertrekken... omdat meerdere partijprominenten geen vertrouwen meer in hem hadden. Maar Dales zei toen aan te blijven... tot er een nieuwe 50PLUS-voorzitter en een nieuw bestuur waren gekozen.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 In totaal kwamen er maandag 11 mei vijf watersporters om in Scheveningen... tijdens slecht weer. De lichamen van de andere vier zijn al geborgen. In Venezuela is een eerste Iraanse olietanker aangekomen... meldt de Iraanse ambassade in Caracas. Het schip doorbreekt daarmee de Amerikaanse sancties tegen president Maduro. Washington beraadt zich nog op maatregelen, maar het is nog niet duidelijk welke. Venezuela heeft de grootste voorraad olie ter wereld in de bodem... maar kampt toch met een brandstoftekort... Bestuurders staan soms dagen in de rij bij de pomp. Er worden de komende dagen nog vier Iraanse tankers verwacht aan de Venezolaanse kust. Een deel van de historische Pier 45 in San Francisco is verwoest door brand. Volgens CNN is zeker een kwart van de pier verloren gegaan. Pier 45 is onderdeel van de bij toeristen populaire Fisherman's Wharf... met veel attracties, restaurants en winkels. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en valt er hier en daar ook wat regen. Het waait stevig, het is ongeveer 15 graden. De komende dagen minder wind, meer zon en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ...terug bij tweede uur van... ...of derde uur moet ik zeggen van ZFM Jazz op uh, zaterdag of zondag. Ja, Almachtig, hier raak ik echt in de war. We hebben een extra uurtje voor de zondag. En ik trapte af met een staaltje van de zogenaamde library muziek. productiemuziek gemaakt door componisten in opdracht van een grote productiebedrijf. En dat kon dan, dat soort muziek, die soundtracks, soundscapes... ...die fragmenten, vladen van muziek... ...konden weer gelicensed worden door mensen voor films, documentaires, video's... Videogames, noem het maar op. En dit nummer, Underlay Number 3, kwam van Jack Tromby. En dan zeg je: Jack Tromby, nooit van gehoord? Nou, best wel. Luister maar. Ja, Floris was dat natuurlijk het thema van Floris. En de man achter dat thema was Jan Stukaert. En een van zijn bijnamen, nicknames, was um, Jack Trombie. Ook waarschijnlijk omdat hij trombone speelde, die Jan Stukaert. En hij werkte met vele orkesten wereldwijd. En maakte dus dat soort library muziek. Onder andere met orkesten van de BBC, maar ook in Hollywood. En ik heb hier een andere themaatje van hem. Het heet Time Machine. En dat heeft hij gemaakt onder de naam Peter Milray. <coughs> Time Machine. Jan Stuckart. van library muziek door de Nederlander Jan Stoekaart, oftewel Peter Milray, oftewel Jack Tromby Dat waren een aantal van zijn namen. En hij maakte dus gebruik van uh, sessiemuzikanten... vooral in Londen en in Hollywood, uh, denk ik. Vaak uh, onduidelijk wie de meespelen. Maar het zijn zijn uh, composities echt de moeite waard... vaak uh, te vinden op compilatiealbums. En een van de pioniers in die... Library music was de, is en is nog steeds de Britse maatschappij The Wolf Limited. En daar werkte die Jan Stoukaart heel vaak voor. Maar ook uh, jazzmuzikanten, uh, beroemde jazzmuzikanten, werden gevraagd voor uh, filmtracks. Zoals Duke Ellington voor Anatomy of a Murder, het uh, courtroom-filmdrama van uh, filmregisseur Otto Preminger. En die vertrouwde in 1959 voor het eerst een soundtrack aan een Afro-Amerikaan toe. En dat werd dan Duke Ellington, Upper and Outer. They turned me down. Rhythm Rhythm Blues, zangres uit de jaren 50, 60 vooral, We hoorde hier. En die, die werd gevraagd rond 2006 om mee te spelen en mee te zingen aan de soundtrack van de film The Honey Dripper. Uh, helaas kwam ze al te overlijden voordat de film überhaupt begonnen was, opgenomen werd. Uh, en volgens mij is alleen dit nummer uiteindelijk opgenomen nog voordat ze dus overleed en gebruikt in de film Things... ...are about coming my way. Van de film The Honey Tripper. Dat gaat over een, uh, ja, speelt zich af rondom een bluesclub... ...in het zuiden van Amerika en Alabama. Chico Hamilton hoorde je in het allereerste uur. Maar hij deed ook dingen voor uh, films. En zijn muziek werd ook in films gewoon gebruikt door uh, filmproducenten. Zoals uh, dit uh, nummertje. Hot Dogs and Juice heet het geloof ik... Chico Hamilton Quintet. Het nummer werd gebruikt in de film SME Sweet Smell of Success. Een uh, verhaal over uh, het doen en laten van een glibberige riooljournalist uh, gespeeld door Bert, Bert Lancaster. <lacht> Maar dat was een pseudoniem van John Gregory... een op-en-top Britse componist en dirigent van het BBC Radio Orkest en verantwoordelijk voor uh, heel veel tunes van Britse radio- en tv-shows. Dit nummertje heette The Private I.I.I. uit 1961... onder zijn pseudoniem Chakito. 65, maakte Herbie Hancock de soundtrack voor de film van uh, Michel Antonioni, uh, Blow Up, uh, de eerste film van die filmmaker, volledig in het uh, Engels gesproken. En dat nummertje, als ik dat hoor, doet me altijd denken aan Little Greenback van uh, George Baker, dat een aantal late, uh, jaren later werd gemaakt. Een staaltje van The Wolf, Library Music, van de heren Parker Paris en Hazley. Het nummertje heette The Hawk. Het thema van de laatste film van Bruce Lee in 1973. Vlak voordat hij uh, uh, kwam te overlijden aan de gevolgen van een uh, hersenbloeding. Gemaakt die soundtrack door Lalo Schifrin, de Argentijnse componist... die heel veel filmmuziek heeft gemaakt. Geweldig nummer, Enter the Dragon. En dan kom ik bij Tom Scott die al eerder hoorde gewoon in een, een jazz setting... Waarvan ik al zei, ja, die uh, heeft ook heel veel filmmuziek uh, gemaakt in de voetsporen getreden van zijn vader. En dit nummer ken je waarschijnlijk ook wel. Thema van Starsky en Hutch van de afleveringen het, het seizoen van 1977, Tom Scott. Um, hij was trouwens ook de oprichter van de Blues Brothers Band, de oorspronkelijke band, in 1980. Hij werkte mee op uh, Michael Jackson's Billy June, Billie Jean en scoorde natuurlijk uh, heel veel hits met zijn uh, filmmuziek. Hij is ook een uh, veelgevraagd sessiemuzikant, echt een fenomenale artiest. Tom Scott, met het nummer Gotcha. Wat dus gebruikt werd bij Starsky en Hutch in 1977. De volgende man behoeft geen introductie. Het nummer werd gebruikt bij Kojak. We'll make it this time. The years the best of the wine. I need you, baby. Let your tears and joys be echoed with mine. I need you, baby. Every plan we made for touching the sky. We'll De eerst Sammy Davis Jr. <kacht> en daarna het thema van de film Chinatown. Uh, geschreven door Jerry Goldsmith, dat thema. Maar die trompetsolo die werd gespeeld door UN Razy En dat is eigenlijk een uh, soort van, uh, ja, vergeten trompetheld. Uh, de nummer 1 studio-trompetist voor MGM Movies... van uh, zeg 1950 tot mid-jaren 70. En uh, zijn trompetspel is... Uh, te horen in klassiekers als uh, Ben-Hur, How the West Was Won, My Fair Lady, Spartacus, West Side Story, noem het maar op. Maar als uh, sessiemuzikant was hij uh, ook te vinden op albums van Frank Sinatra, Nat King Cole en Mel Tormé. die vaker hebben geluisterd naar mijn zaterdagprogramma... herkennen de Tune al. We zijn aangekomen bij de Top 2020 Cover-Up. Jazzy Covers van nummers die in de Top 2000 van 2019 staan. Uh, we hebben nog geen nummer gehad uit de jaren 80, geloof ik. Uh, filmtrack, dus dat uh, wou ik nu doen. Hij is al voorbij voorbijgekomen vorig jaar, dit nummer wat je gaat horen. Maar toen hadden we nog niet de Top 2020 Cover-Up. Uh, misschien omdat hij vorig jaar is beluisterd... is hij zo hoog binnengekomen op plek 1888 in onze top 2020. The Eye of the Tiger. I took my chances, went the distance. Now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight to keep them alive. Eye of the Tiger, it's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival And the last known survivor stalks his prey in the night And he's watching us all with the eye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 Zeg nou zelf, beter dan het origineel van Survivor, Eye of the Tiger. Het origineel wat natuurlijk werd gebruikt in de film Rocky III in, uh, 19, uit 1982. Maar dit was de uitvoering van Tom Gabel, een uh, Duitse acteur en crooner. Geweldige versie. Al zeg ik het zelf? Ik uh, ben er een fan van en ik ben geen fan van Journey. Uh, Survivor, moet ik zeggen. Maar dit nummer van Gabel was geweldig. Gaan we snel door. Een stukje uit die uh, library muziek van uh, Wolf. The Wolf Limited, die maatschappij. Gecomponeerd door Simon Park, een Britse componist en dirigent die dus onder contract stond bij dat uh, Wolf Limited. En de song heette Waves uit de midjaren 70, 1976. We zitten alweer aan het einde van het programma. Even de tune van een, nieuwe album, van een nieuw album. En dat uh, gaat om een filmtrack uh, van de film Whiplash uh, uit 2014. Maar de volledige soundtrack met een aantal nummers... die wel opgenomen waren, maar niet gebruikt in de film... is uh, uitgekomen op cd een maandje of wat geleden. Uh, ik draai alleen even het titelstuk uh, Whiplash... Dat is eigenlijk een nummer van Henk Levi... een Amerikaanse saxofonist uh, van de vorige eeuw. Uh, een geweldig nummer, maar dit is in een, ja, een big band uh, uitvoering... van een studio, muzikanten. Um, ja, het is gewoon een geweldig nummer. Ik moet even kijken wie het ook... Oh, ja, uh, Tim Simonek wou ik zeggen, dat is de dirigent van dat uh, uh, orkest. En Justin Herwith was ook uh, verantwoordelijk... Uh, voor die soundtrack van Whiplash. Ik vond het een slechte film. Het gaat over de relatie tussen een drummer en, <coughs> en zijn muziekleraar. Maar de muziek uh, is, is niet slecht. Dus ga maar luisteren naar Whiplash. hoorde hem nog een keer Arturo Sandoval, de trompetist... in een nummer Romeo van de soundtrack Havana... gemaakt door Dave Kroestin, die uh, ontelbare filmscores maakte. Deze voor uh, de film van Sidney Pollack, Havana uit 1990. Ja, we zitten alweer aan het einde, helaas, van het album... van het album, ik zeggen, van, het, uh, van het programma. We gaan eruit met uh, een soundtrack voor een denkbeeldige film. Uh, een beetje Shirley Bessie-achtig. Um, de zangeres heet Jenny B. Bersola. En dan zeg je. Nou, die ken ik niet. Nou, die ken je wel. Je kent haar van het nummer, The Rhythm of the Night. Ho -ho. En um daar werd ze niet op de credits uh, bijgeschreven... en ze verscheen ook niet in de muziekvideo. De band heette trouwens Corona, maar dat uh, terzijde. Some Way I Still Do heet het album waarop uh, dit nummer verscheen. Open Up Your Eyes. Ja, laten we dat doen. Uh, tot de volgende keer. Mijn naam is Edward Rauhorst. Ik zal de playlist op mijn uh, website zetten, op mijn blog. Uh, Mijngroeven.nl en met een link naar de Facebookpagina van ZFM Jazz. Tot ziens. Jenny B.